Dit was het NOS-journaal. Dit is Jonbakker van de ANWB. We staan files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knoop het Rotterpolderplein 2 kilometer. En door werkzaamheid op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beierland 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stepping on that snowboat to China And next door in Japan they know how to please a man dropping it for tea with my geisha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 Une de perdue, c'est ça. Et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr. Et voilà. Dat was hem, de zingende Belg. We hebben het over Stromae. Zijn nieuws in het Aveste Saria. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. Hey, gewoon aftellen, gewoon uh, gaan naar kanaal 40. Dan kom je er vanzelf. Ik zeg 1, 2, 3. then back to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 Over onder andere landgoed Els Wout Hoek. In een interview in het Haarlems Dagblad laat hij weten... ik ben beschadigd, maar ik heb uh, steeds, nog steeds heel veel steun binnen Bloemendaal. Als het aan mij ligt, ga ik nog voor een tweede termijn. Het uitgebreide interview kunt u teruglezen op het Haarlems Dagblad. Dat was het. Het nieuws in het kort bij CFM. Ja.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 For thinking that we could be something for real Now I'm I wrong For trying to reach the things that I can't see But that's just how I feel Ooh, That's just how I feel Ooh, That's just how I feel Ooh,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 Je kan het verwachten, Albert-Jan. Wie komt er dan in één keer uit de ontvangstruimte bij CFM? Ja, man. Wie daar? Jullie de single van James Singleton en Michael McDonald's. Het is tijd voor de evenementagenda. Ik ga er weer even bij zitten, Alvert-Jan. Ja, goed. ik heb hem even een beetje, beetje bijgewerkt, hoor. Want er staan zoveel evenementen uh, te, op stapel. Nou, weet je wat we afspreken. Je krijgt vier minuten van me. Nou, dan vier minuten. We wil wel heel snel praten. Oké, okay, doe je best. Goed. Ja. Uh, we zijn het al uh, in het eerste uur. Op, momenteel wordt er heerlijk makreel gerookt op het uh, Raadhuisplein. En dat duurt allemaal nog tot vier uur vanmiddag. Dus ik zou zeggen, we u nog eentje proeven. Zeker kijken hoe dat uh, in zijn werk gaat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 type to be. Oh, I don't know why she's leaving or where she's going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 Wat wordt wat afgerookt vandaag in Zalvoort. Makreel roken en paling roken. En nu gaan we op de radio ook al roken. Joor de smoky. En door to Alice. Jawel, er komen binnenkort een tweetal open dagen aan, Albert-Jan. Ja, dat klopt. Allereerst de, de open dag van de Buffalo's. Op zaterdag 23 augustus opent de Zandvoortse scoutinggroep de Buffalo's... het nieuwe scoutingseizoen met een unieke open dag op het Raadhuisplein... van 10 uur s morgens tot 5 uur s middags...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 Tevens wordt uitleg gegeven hoe u het vrijwilligerswerk van de KNRM kunt steunen. De Schipper en zijn bemanning zien u uh, graag als gast tijdens de openavond... vanaf half acht s avonds in het boothuis aan de Torbekkerstraat nummertje 17. Bikan, nee, Torbeckerstraat. De opendag van de KNRM, maandag 25 augustus. En volgens mij zoeken ze ook een bemanningslid. Dat klopt. Dus er is een vacature, dus wie weet dat hij daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Maandag 25 augustus. Hoort en ziet u daar meer over tijdens de openavond van de KNRM in het Boethuys. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Oh, baby